De Duivel met Drie Gouden Haren Lang, lang geleden in een kleine stad een groot geluk was tot een arm boeren-echtpaar gekomen. Ze kregen een zoon met het teken van een schepter achter zijn linkeroor. De jongen was voorbestemd voor grootheid. Hij zou geluk en welvaart brengen, niet alleen voor zijn ouders, maar voor de hele stad... Er werd ook geloofd dat op het moment dat hij oud genoeg is, hij zou trouwen met de dochter van de koning. Ze waren voor elkaar bestemd. Het echtpaar was dol van geluk. Toen de koning hoorde over de jongen, werd hij erg boos. Hoe kon een boerenzoon trouwen met zijn dochter, een prinses? Hij vermomde zichzelf als een rijke landheer en ging naar het huis van de boer. Hij loog dat hij geen kinderen had en bood de ouders twee zakken met goud aan in ruil voor hun kind. Het echtpaar dacht een tijdje na. Ze weigerden beleefd het goud maar gingen akkoord om een zoontje mee te geven. Ze wisten dat ze te arm waren om hun kind datgene te geven wat hij verdiende. De koning nam de baby mee en legde hem in een onbewaakte kar die de stad uitging. Hij wilde de jongen weghouden bij zijn dochter. En die stormige nacht dacht de koning dat hij het lot had veranderd. Maar dat was niet zo. Een tijdje nadat de koning was weggegaan, werd het kind gevonden door een nederige man. Hij en zijn vrouw hadden geen kinderen. Ze noemden de jongen Leo en besloten hem op te voeden als hun eigen. Jaren gingen voorbij en Leo groeide op tot een slimme jongeman. Op een dag kwam hij door het bos. Excuseer ons meneer, weet u de weg naar de stad Hogs? Oh, dat is makkelijk. Ga links bij die vreemd uitziende boom daar en dan. Nee, hoe kan dit zijn? Ik heb hem weggestuurd. Op het moment dat hij oud genoeg is, zal hij de dochter van de koning trouwen. Nee, ik zal hem nooit mijn dochter laten trouwen. Wat moet ik nu doen? Wacht, ik heb een idee. <klas> Luister, jongen. Ik heb een heel dringend bericht dat afgeleverd moet worden bij de koningin in het paleis. Wil je mij helpen? Het is erg, erg belangrijk. En ook, maak de brief niet open. Oh, ik begrijp het, uw hoogheid. Ik zal de brief niet openmaken. Ik zal meteen vertrekken. Oh, doe dat alsjeblieft. Hoe eerder je er bent, hoe eerder jij je lot tegemoet komt. Leo begon zijn reis. Helemaal onwetend dat zijn reis nog maar net was begonnen. Hij reed urenlang. Het paleis was nog maar een paar minuten verderop. Maar opeens kwam er een slang tevoorschijn voor het paard. Billy, blijf rustig. Waar neem je me mee naartoe? Billy, stop! Tegen de tijd dat het paard stopte, was Leo al diep in het bos. Ver weg van het kasteel. Gelukkig vond hij een klein huis. Hij ging van zijn paard af en klopte op de houten deur. Hallo, mijn naam is Leo. Ik ging naar het paleis om een belangrijk bericht af te leveren... Maar ben verdwaald op mijn reis. Kan ik alstublieft hier blijven deze nacht? Hmm. Het is een fijn huis. Dank je dat ik hier mag blijven. Volgens mij weet jij niet wie ik ben. Oh, ik wel. Jij bent roodhaar. Mensen in de stad zijn erg bang van jou. Ze zeggen dat je huizen berooft. Gek genoeg, want ze weten niet precies welk huis jij hebt beroofd. Dat is omdat ik dat niet gedaan heb. Hoe dan ook. Het maakt niet uit wat ik zeg. Mensen geloven mij nooit. Het is waarschijnlijk hoe ik eruit zie dat ze wegjaagt. Maar waarom maak ik jou niet bang? Nou, ik hou van mensen. Maar ik luister niet naar alles wat ze zeggen. Ze vertellen dingen over degene die ze niet eens kennen. Ik bedoel, je liet een vreemde een nacht lang in je huis, of niet? Ik denk dat dat heel gul is. Roodhaar was geschokt. In al die jaren was nog niemand aardig tegen hem geweest. Leo at wat eten en ging meteen slapen. Roodhaar vond het vreemd dat een vreemdeling werd gevraagd een koninklijk bericht te brengen. Hij zag de envelop in Leo's jas zitten. Nieuwsgierig besloot hij het open te maken. De drager van deze brief moet onmiddellijk levenslang in de kerkers gegooid worden. Waarom zou de koning om zoiets vragen? De koning is slecht van binnen. Leo verdient dit niet. Roodhaar scheurde de brief door midden. Hij schreef een nieuw bericht op een nieuw stuk papier... stopte het in de koninklijke envelop... en weer terug waar het zat. De volgende dag toen Leo bij het paleis kwam met de brief... De drager van deze brief moet onmiddellijk met de prinses trouwen... Oh, roep prinses Bella, alsjeblieft. Bella, je vader wenst dat je deze jonge man trouwt. Ga je akkoord? Zoals het lot bestemd had. Zodra Leo en Bella elkaar aankeken, werden ze verliefd. Ik wil met hem trouwen, moeder. De koningin was erg gelukkig. Het huwelijk vond nog diezelfde dag plaats. Leo en Bella waren erg gelukkig. Maar dat duurde niet lang. Toen de koning terugkwam was hij woedend omdat hij erachter kwam wat er gebeurd was. Maar het was te laat. Leo was nu een prins. De koning kon onmogelijk zijn schoonzoon naar de kerken sturen. Hij bedacht een ander plan. Oh, mijn hart breekt. Ik weet dat ik je dit had moeten zeggen, maar de prinses is vervloekt en zal op de zevende dag van haar huwelijk sterven. Eén en één ding alleen kan haar redden: de drie gouden haren van de duivel. Ik kan je niet dwingen om te gaan. Ik zal gaan. Ik zal mijn vrouw niks laten overkomen. <laughs> Leo zwaaide tot ziens naar zijn vrouw. Zijn reis naar de duivel bracht hem naar de grote stad. En toen hij naar binnen wilde gaan, werd hij gestopt door de poortwachter. Als je naar binnen wil, los dit raadsel op. Vertel me, waarom de fontein van onze meester, dat ons ooit wijn gaf, niet eens meer water aan ons geeft. Leo dacht een tijdje na. Ehm, um, ik weet het antwoord op je probleem. Maar kan dat je nu niet zeggen? Weet je, ik ben op een erg belangrijke zoektocht. En mij is gezegd dat degene die me dwingt om antwoorden op vragen te geven... voordat ik mijn zoektocht voltooid heb, zal veranderen in een geit. Wat was je vraag ook alweer? Iets over een fontein? <treeks> <treeks> <treeks> waarom zo'n haast? Waarom geef je met antwoord niet op de weg terug? Oh, ben jij niet het meest genereus? Dank je, Heer. Leo ging verder en kwam bij een andere stad. De poortwachter vroeg: Vertel me, waarom de boom die ooit gouden appels droeg? nu alleen bladeren heeft. Leo gaf hem hetzelfde antwoord en de poortwachter liet hem graag naar binnen. En net toen Leo dacht dat alle rare raseltjes voorbij waren... kwam hij langs een veerman die hem er nog een vroeg. Ik zal je overvaren, maar leg me dit eens uit... Ik vaar dagelijks mensen heen en weer zonder afwisseling in mijn werk. Hoe kan ik stoppen? Leo zuchtte en vertelde over de geit aan de veerman. De veerman dacht uiteraard dat levenslang een veerman zijn beter was dan een geit te zijn. Hij voer Leo naar de andere kant en zwaaide tot ziens naar hem. Leo kwam eindelijk aan bij het duivelshol. Buiten zag hij dat iemand probeerde mango's van een boom te plukken. Ahem. Ahem. Oh, sorry. Het spijt me heel erg. Ik zal deze mango's niet aanraken. Dat beloof ik. Wat? Jij bent niet mijn kleinzoon. Pf, ik dacht dat het de duivel was. Waarom ben jij hier? De duivel is je kleinzoon? Oké, okay, dat is dan goed. Kun je me vertellen waar hij is? Ik moet hem drie raadsels vragen. Leo vertelde het hele verhaal aan de grootmoeder van de duivel. Wat? De koning zei dat de drie gouden haren van de duivel de vloek zullen opheffen. De koning lijkt nog gemener dan mijn kleinzoon is. Jij onschuldige jongen... Je schoonvader wil dat je in de problemen komt. Daarom heeft hij je hierheen gestuurd. Wacht, kan dit waar zijn? Oh, hier komt de duivel. Ik zou graag willen zien wat hij met jou gaat doen. <lacht> Leo was een slimme jongeman. Hij dacht een tijdje na en maakte een deal met de grootmoeder. De grootmoeder zou Leo redden. ...en het antwoord krijgen op de drie raadsels van de poortwachters en de veerman. In ruil zou hij de duivel niet vertellen over dat zijn grootmoeder mango's probeerde te eten. Hmm, jij bent slim. Oké, okay, deal. De grootmoeder van de duivel veranderde Leo in een mier en stopte hem in haar zak... Toen de duivel kwam, was hij zo moe, dat hij meteen ging slapen. Ah, oma, wat ben je aan het doen? Oh, wat? Een verschrikkelijke, verschrikkelijke droom had ik. Ik droomde dat er een fontein was die ooit wijn had. Maar nu heeft het niks, niet eens water... Dat is omdat er een grote kikker onder de fontein leeft. Iemand moet hem wegjagen, dan gaat de wijn weer vloeien. Wel Welterusten nu. Na een tijdje, toen de duivel weer vast lag te slapen... trok zijn grootmoeder weer een gouden haar eruit. Ah, wat nu? Oh, nog eentje. Er is een prachtige boom die ooit gouden appels droog. En, en nu heeft het alleen nog bladeren. Arme boom. Een rat knaagt aan zijn wortels, oma. Iemand moet de rat wegjagen. Oh, oké. Okay. Ga maar weer slapen. Ik probeer ook weer te slapen. Nee, ik weet dat je weer aan mijn haar gaat trekken. Dus, hier is het. Nu heb ik geen haar meer voor je om aan te trekken. Ben je blij? Uh, ja, ik heb nog wel een ander raadsel Wat is het? <laughs> Waarom kan de veerman niet stoppen met het mensen heen en weer varen? Hij wil dat niet doen, hoe stopt hij? Dat is omdat de roeispaan is vervloekt Hij moet zijn roeispaan aan iemand anders geven om zich te bevrijden kan ik nu weer gaan slapen? Oh, natuurlijk. Slaap zacht. De grootmoeder veranderde toen Leo weer terug in een mens en gaf hem de drie gouden haren. Leo boog en ging snel weg voordat zij zich bedacht. Heb je het antwoord? Natuurlijk heb ik dat, maar eerst vaar me over. Als ik aan de overkant ben, geef ik je je antwoord. De veerman deed wat hem gevraagd werd. Geef de roeispaan aan iemand anders en je zult vrij zijn. Vaarwel, doei! Op zijn weg terug kwam hij de tweede poortwachter tegen. Mijn vriend, er knaagt een rat aan de wortels van de boom. Daarom draagt de boom geen gouden appels. Blij ging de poortwachter naar de boom en joeg de rat weg. De boom droeg meteen gouden appels. Verheugd gaf de stad Leo twee zakken gevuld met goud. Nu was het tijd om de vraag van de eerste poortwachter te beantwoorden. Er leeft een grote kikker onder de fontein. Jaag het weg en de fontein zal jullie weer wijn geven. Oh, wat was het een geweldige fontein. Die stad beloonde Leo ook met vier zakken goud. Leo nam zijn beloning aan en ging op weg naar het paleis. Toen de koning Leo zag aankomen met al zijn zakken goud, werd hij overweldigd door hebzucht. Oh, oh mijn schoonzoon is teruggekomen. Ik was zo bezorgd om jou. <coughs> Vertel me, waar heb je dit goud gevonden? Leo wist nu hoe slecht de koning was. Er is een veerman op de weg naar de duivel. Alles wat je moet doen is op zijn boot gaan. Zijn roeispaan pakken en naar de overkant varen. Er zijn velden vol met goud aan de andere kant. De koning haaste zich naar de veerman. Zonder zich te bedenken pakte hij de roeispaan uit de handen van de veerman. De veerman danste van plezier en liet de koning helemaal alleen achter. Ondertussen kwam Leo erachter wie zijn echte ouders waren. Beide, het boeren-echtpaar en het echtpaar die voor hem gezorgd hadden, werden uitgenodigd op het paleis. De voorspelling was uitgekomen. Leo bracht geluk en welvaart voor de hele stad. En wat betreft de hebzuchtige koning, er wordt verteld dat hij nog steeds heen en weer vaart... Helemaal alleen, omdat niemand het ooit durfde om van hem de roeisbaan over te nemen.